ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je een vetbike hebt, kun je die vanaf volgende maand niet meer verzekeren bij de ANWB. En dat is zo'n elektrische fiets met dikke banden. Ze zijn veel populairder geworden sinds je op snor- en bromfietsen een helm op moet. Zo'n 10.000 mensen hebben een vetbikeverzekering bij de ANWB. De verkeersclub stopt er dus mee omdat vetbikes veel te vaak worden gestolen. En zo vaak dat ze 8 keer zoveel moeten uitkeren als dat er binnenkomt aan premies. Honderden militairen komen vanaf vandaag in actie voor Sandy Coast, zo heet de grote oefening op de Noordzee boven de Waddeneilanden om mijnen op te ruimen. We noemen het oefenmijnen en wat ik gehoord heb worden er ongeveer 60 uh, gelegd op de zeebodem. Ja, en ik hoop toch dat ze alle 60 weer terugvinden. En is er dan ook concurrentie met de andere NAVO-landen die meedoen? Er doen zes landen in totaal mee, begrijp ik aan de oefening, zes NAVO-landen? Ja, er is zeker een vorm van concurrentie. En je wilt natuurlijk altijd meer mijnen vinden als de andere schepen. En gelukkig doen wij dat ook meestal. De commandant van het Nederlandse schip verwacht ook dat ze nog vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog vinden. Die hebben nog een explosieve lading en zijn daardoor gevaarlijk. Dat spul ruimen de militairen ook op. En helderziendheid, telepathie of ongeluksgetallen. Steeds minder mensen geloven in paranormale verschijnselen. Dat heeft Stichting Skepsis uitgezocht. Het komt doordat we over het algemeen best nuchter zijn. Zeker als je ons vergelijkt met Amerika. Ja, bijvoorbeeld 37% van de ondervraagden in Amerika geloofde dan in het bestaan van haunted houses, vervloekte plaatsen. 31% geloofde in telepathie. 20% in reacantatie. Dat zijn echt wel percentages die een stuk hoger liggen dan in Nederland. Wel denkt nog steeds ruim de helft van de Nederlanders... dat bovennatuurlijke verschijnselen bestaan. Vooral spoken, geesten en buitenaardse buiten wezens en engelen... zijn populairder geworden. Het weer zonnig en warm met op veel plekken 24 of 25 graden. En het kan in Limburg nog oplopen tot 28. Maar ook morgen lekker zonnig en warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het is uh, even na twee uur studio, mooi versierd, uh, voor de Grand Prix uiteraard. Ja. En wij zijn er weer, uh, Benno, goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag. goedemiddag. Hoi, ik straks. denk dat jij vanmiddag heel veel aan het uh, woord bent, want ik ben een beetje schoor. Oh, oh. oh nou. Ja, dat, ik dat, heb dat, een wat... beetje meegezongen gisteren op Lowlands. Oh ja. Want het is festivaltijd natuurlijk, dus ik heb even een uh, kijkje genomen bij Lowlands. Nou, je hoort het meteen uh, aan mijn stem, hè? Die, ja, ja, ja, ja. die heeft het meteen begeven. Nou, inderdaad. Ja, so. uh, over festivals gesproken, dit weekend is uh, Letten festival in Sparrenwoude. En, um, nou ja, en, en, en verder in het land... Je had net een website waar je al die festivals op kon zoeken. Ja, hebt. op festivalfans.nl. Daar festival. staat een heel overzicht van alle festivals die er zijn, Benno. Ik denk dus, niet dat je aan slapen toe komt als je alles afloopt. Nee, dit weekend is het zo druk met ja, festivals. Nou, nou, wij gaan het over hele andere zaken hebben.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 Lekker de muziek van Define, your candyballs, your the good thing. Zo dadelijk gaan we naar de zee toe. Ja, wat we hebben het over de zeemijl hè, die vorige week plaatsvond. Maar eerst deze, Als het golf. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duur te dagen, duur te duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed.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 Van een vlek bestaan aan het plotseling gaan baaien.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 Het zeewatertemperatuur was 20 graden, harde wind, stond er 4 tot 5 bovenvoor.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 275 mensen aan Er waren vijf uitvallers. We waren zelf getuigen van dat uh, iemand.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 Dus daar kan wel een zootje mensen meenemen. En die... Nou, voordat je het weet sta je eigenlijk weer op het strand. En, nou, uiteindelijk was de winnaar... Jeffrey van uh, Kampen. Jeffrey Kampen. En die, vond, die won een, een fantastische... ergonomische bureaustoel. En... Um,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 geweliciteerd en genieten worden. Dank u wel. Gaan we gelijk door naar de burgemeester. Burgemeester Albert Roest. Ja, welkom in de uitzending. Burgemeester, ik, ik, Albert, ik zag je in de auto zitten. Je hebt, je hebt het allemaal van dichtbij mee mogen maken. Ja, en ook hoe de mensen uit zee kwamen. Want er waren toch veel meer uitvallers dan voorgaande jaren, begreep ik we wel. Dat heeft te maken met natuurlijk enorme golfslag. En nou, mensen werden echt ondergedompeld in golven. Het, is, het was super zwaar. Dus ik vind het helder. Ja.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 Daar gebeuren allerlei uh, festiviteiten. Dus uh, geweldig club.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 Samen met Zandvoort hebben jullie het beveiligd. Hoe, hoeveel boten en uh, be, beveiligers had je in zee? Ik dacht 14 boten en uh, met Zandvoort waren er met vier eenheden. Dus. En, die, en die jetski, die zag ik wel. Uh, fanatiek in actie hè. Dat, yes. dat werkt wel hè? Ja dat is mooi, die kan natuurlijk heel ondiep varen ook. Ja. Dat is heel makkelijk en kan iemand achterop zo op de plank erop gaan liggen. Dus die breng je zo naar de kant. Dus moet, ja dat is mooi hoor, die is zeggen wel de toekomst. Ja, ja precies, en, uh, gaan jullie meer van dat soort machines in huis halen? Uh, wij hebben er twee nu.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 Maar door de branding weggegooid, wordt, wordt omgeslagen wordt, ja, dan ben je klaar. En Jetski, als je daarmee omgaat, dan zijn we nu weer naartoe. Stap erop, je start en je vaarweg. weg. En je hebt die boten natuurlijk ook nodig voor de nationale vloot. Ja, ook dat, dat. Ja, hebben de boten nodig. Ja. Die, die lag er ook, die oranje sloep. Ja. Ja. Oké, okay, Ruud, dankjewel. En uh, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Gezellig. Gezellig. Ja, gezellig, ja. zeker. Nou, dat was het zeker. En die Jeffy, nou, die, die zon dus uh, in 16 minuten.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 hoop dat ze een berichtje krijgen van, uh, van deze club en dat ze hun, hun zeiltjes kunnen gaan heisen. Dus nou, nou, daarmee heb je het keurig rechtgebreid. Rob, dankjewel. Zeker. Nou ja, in ieder geval kan je dus uh, ook uh, inschrijven daarvoor. Het was binnen een minuut uitverkocht, wat ja, jij daarom, zei uh, ja, verleden jaar. Ja, ja, ja, ja, dus, ongelooflijk uh, populair, uh, deze kitesurftocht. Uh, uh, De grootste van heel Europa.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 ...in ieder geval geen stranddag wordt. Daar moest ik nog aan denken, Rob. Die eh, gemeentejaar met, met zijn berichten van... ...ja, willen de, willen de mensen die naar het stand gaan... Uh, ...even wachten met komen tot het 12 uur is geweest... ...en uh, niet tussen de racefans in de trein gaan zitten enzovoort. Ja, nou, mocht toch uh, niet eerder eigenlijk? He, ja, ja, mocht wel. Je, je mag zoveel niet, maar... <laughs>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 tijdens de race. Ja, tijdens de race. Dat ja, is wel leuk eigenlijk ja, dat hoor. Dat is wel leuk, ja. Ja. ja. Dat is actie. Met dat zand erbij dan en uh, ja. je krijgt een lekkere modderpoel. Uh. Ja, heerlijk. <laughs> oh, je, mag, je, je Je bent het wel, later kleden. Ja, ja, ja, toch? Ja, ja, leuk.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 En volgende week zijn we er uiteraard met Race Radio vanaf vrijdag tot en met zondag. Van 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. No Tienes te quieren, y cuando no te olvida, oh, ay, esta vida cuando We single van Emery, te samen met Shania Twain en unhealthy. Nou, we gaan uh, naar het strand toe volgens mij, want uh, ja, we hebben aan de telefoon Patrick van Kessel. Goedemiddag, Patrick. Welkom in de uitzending. Hallo. Hey. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent heel zachtjes. Kan je misschien iets meer in de telefoon praten? Ja, ga ik doen. Een momentje. Ja. Even alles uh, samenstaan. Uh, ja. staan. Zo.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 Gewoon omdat het sfeertje daar is onwaarschijnlijk gaaf. En omdat okay. daar ook het leuke van uh, ons publiek staat. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ook veel mensen uit Zandvoort. En dat is natuurlijk ook altijd heel leuk om te zien. Ja, zie, zie je ze er echt tussen staan dan? <laughs> ja, tuurlijk. Die komen we allemaal eventjes uh, even zwaaien voor het podium. Oh ja, ja, ja. Dat gaat. Ja, tuurlijk. Ja, dat is ja, leuk. Ja, nou ja, voor uh, de mensen die het niet weten, Patrick, jij bent van Kessel Live.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 Nee, maar het ja, die, die, die, dat, uh, dat gebeurde gisteravond bij Harlem Jazz. Dat heeft heel veel indruk uh, op je gemaakt. Wat ja, maakte het nou zo leuk? Was het uh, de, de, de organisatie? Was het uh, de, de publiek? Was het de sfeer? Wat, een, wat was het? Nou, ja, we staan er al voor de derde keer. En de voorgaande keren waren ook te gek. Hè? Maar uh, we zijn begonnen daar van zes tot acht te spelen. Dat was even een want Je moet ergens inkomen.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 En uh, dan, heb je, dan waan je je eigenlijk uh, een echte. Een echte, ja. ja, ja. Je waant je, je een echte uh, poppy ja, ja, ja, misschien ja, ja. een beetje een muziekfeest op het plein of zo, uh. ja, Patrick. Muziekfeest op het plein, ja. zo'n zweertje. Nou ja, dat ja, nee, van, ja, de, van de Afro Tros, ja, weet je wel. Dat festival. Nou ja, uh, uh, ook, maar goed. Wat, wat zo'n uh, Yves Berens ook. Dat ja. Wat vorige week uh, Yves uh, hier uh, geplikt heeft uh, in Zandvoort. Ja, toch? Ja. ja. Dat, is, dat, zijn, dat zijn onwijs gave dingen. Dat, ja, dat is... Uh, als, als je daar op zo'n podium staat... Dat, die, die energie voel je dan. En, uh, uh, dat, dat, uh, ja, dat, je geeft heel veel. En, je, en wij hebben natuurlijk ook een leuke band. We zijn met, met z'n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 is ook die SIGO-strandtent, daar, daar, daar organiseren ze vanaf maandag elke dag wat. Oké. Okay. En dinsdag zijn wij en dan hebben we een speciaal barbecue-arrangement, geloof ik, daar.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 Nou ja, weet je, weet je, wij zijn natuurlijk maar een kofferband. En een kofferband is leuk, maar dat, dat is nooit een... Uh... Maar ik weet het niet, ik weet het niet. Natuurlijk ik, ik, zal ik al, altijd weer even kijken van... Kan ik hier weer eventjes een, uh, een poot tussen zetten? Nou ja, precies, gelijk heb je. En als je geregeld uh, optreedt, dan uh, kom je ook nog wel eens uh, David Malleburg tegen. <laughs> Onze oh, burgemeester. Ja, die, ja, die was er... Uh,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 Die komen volgend jaar uh, hopelijk ook weer. Ik zeg, nou, dat gaan we zeggen. Zeker regelen. Dus dat heb ik kunnen toezeggen op het podium na het derde nummer. Het stond die hele band tussen het publiek. Die waren natuurlijk helemaal uit het dak. Nou, leuk. Maar hartstikke leuk, hartstikke ja, leuk. Ja. Nou. Zeg, uh, Patrick, uh, nou, nog even de, de zaak op een rijtje. Uh, 22 augustus, dus komende weken, uh, Sigo Strandtent. Uh, uh, ja. Begint om vier uur. Smiddags mm -hmm. en dan op 3 uh, ja. september rond je dorp. Ook om 4 ja. uur.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 En dan kan ook iedereen naartoe. Dus daar ik ook nog wel even wat verposten en uh, wat, wat van Tamtam -tam, uh, maken. En dan helemaal naar Arnhem, hè? Want dus, uh, moet ja, je... dan naar Arnhem. Voor het ja, Rijk ja. optreden, jeutje. ja, op die, uh, op die mooie locatie daar, die sportlocatie. Oké. Okay. De naam, dat de, de naam, uh, schiet me nu even, maar... Uh... Voor het Rijk optreden, wat moeten Rijk, we dan... Het, het Rijk, dus het, het, het ministerie. Het ministerie. Oh, Oké, okay. zo, ja. zo, zo, zo.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 Uh, we moeten er, uh, het is nog steeds een uh, voor, voor de longband. Ja, ja, precies. We moeten er niet van te leven. Nee, nee, nee. Mooi, Pet. Nou, uh, nog even dus voor, uh, uh, voor de luisteraars, Patrick. <laughs> Waar uh, ja. kunnen mensen meer informatie vinden over jouw band? Ja, uh, www.vankessellife.nl natuurlijk. Op Facebook hebben we een Van Kessel Live.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 Door de stad wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde een aardig vuur. Kriebel in een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen. Ze kies strand of de kroeg. Romend in de duinen, een feest tot morgen vroeg. Ja.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 De priest, of de... The... Dit is ook zo'n mooi stukje Lekker. van die singel. Een lekkere strand. Doe mij maar... Uh, Sliptoontjes. <laughs> Sliptoontjes. Lekker hoor.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 Um, en die is ook Formule 1 fan. Dus we gaan ook eens luisteren hoe hij dat allemaal gaat beleven. Oh, dat zou leuk zijn als hij ook uh, gaat zingen daar. Ja, ja, ja, zeker. En met name zijn laatste hit, uh, Oma Lippenstift. Ja, en, dat is echt een hit geworden. Hè? Ja, dat, ja, uh, dat die, is een... die doet hartstikke leuk, die, die plaats. Doet, ja, bij alle Nederlandstalige radiostations... Uh,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 zij voelt zich thuis Ze wil altijd wat leren En weet je, het is daarom dat ik zing Oma het is besticht Zij denkt altijd aan een het... ander En is